We vragen uw aandacht voor een luisterspel van Rolf Schneider in een vertaling van Gerard van Kalmthout. De regie heeft Leon Povo. zijn we. Het is niet veel meer. Hoe lang nog? Hoogstens één minuut. Deze straat hier. Dat het huis is Een Mooie villa. Nou, vooruit dan maar. Zal ik meegaan? Nee. Dat is lastig, hoor. Niet waarschijnlijk. Er zal altijd iets gebeuren. Dan geef ik wel een seintje. In het echte geval heb ik een Browning. Zoals u wilt. Ga jij de deur in de gaten? Hier? Ja. Waarschijnlijk is er ook een achterdeur. Laat die maar zitten. Als u van deur wilt. Dat geloof ik niet. Nog wel eens teken. Mijn zaak. Ik draag het risico. Ja, u zak natuurlijk. Thank yeah. okay. you. Goed dat u er eindelijk bent. Is het echt? Ik had u eerder verwacht rond acht uur. Nou is het uh... bijna tien. Hebt u alles? Tot mijn spijt. Laat ik heb niets voor u. Waar bent u dan gekomen? Ik, ik begrijp niet. Had u me wel kunnen opbellen? Natuurlijk, maar ik wilde u graag persoonlijk treffen. Als ik zo vrij mag zijn, dit, dit is voor mij een bijzondere dag. Ik sta ook in oog met een beroemd man. <laughs> Mooi. Nou... Uh... Gaat u dan maar zitten. Dank u. Wat is er eigenlijk misgegaan? Hoe bedoelt u? Waarom zijn de gegevens er niet? Spijt mij. U wilt natuurlijk een volledige uitleg. Ik ben bang dat ik u die niet geven kan. Heeft Rekker niets gezegd? Nee. Geen woord. Meneer Rekker heeft mij hierover niets gezegd. Wat vreemd. Ik heb die dingen hard nodig. Rekker dan iets anders in zijn hoofd. Meneer Rekker heeft niets van die aard gezegd. Dan moet ik wat anders verzinnen. Heel vervelend. Glas whisky? Whisky? Ja of nee? Oh, graag. Alsjeblieft. Ik ben heel matig met drank, ziet u. Als ik trouw was aan mijn beginsel... wat ik doorgaans ben, zou ik dit glas weigeren. Alsjeblieft maar een bodemje. Alleen maar een beetje voor de smaak. Gezondheid, de uur, meneer. Zoals ik zeg, ik drink heel weinig. Een dood enkele keer gede ik mezelf een glas rode wijn. Niet zo gedure. Een enkel glaasje naar gedane arbeid. In de familiekring, misschien ook wel eens alleen als de anderen al naar bed zijn. Ik luister dan naar een plaat met muziek van Emmerich Kalman. En nip aan mijn zorgvuldig voor van glas. Gekke vent. Het is echt wel iets anders. Whisky. Op een ijsblokje met een paar druppels citroensap. Een andere wereld kan ik wel zeggen. Alleen al het zien van dit glas, dat zo spectaculair in tegenstelling staat tot zijn inhoud die nauwelijks de bodem bedekt. Gebotteld in Edinburgh. Zo, zo. Als het u interesseert, met schriftelijke garantie dat deze whisky meer dan dertig jaar gelegen heeft. Hmm. Ja. Duur gegeurd naar dambovenmoerassen moerassen op de hoogvlakte. Ik zie kou neerslaan in de late herfst. ijzige mist, sneeuwvlok hier en daar. Gekke vent, zeg ik. Uh, hoe heeft Rekker u eigenlijk ontdekt? Tja, waar ja, kijkt u naar? Uw huis. Ik geloof dat ik openhartig genoeg ben geweest... om u een vluchtig beeld te geven van mijn privéleven. Ik leef bescheiden. Het is maar zelden dat ik in een huis kom als dat van u... Mag ik zo eens een beetje rondkijken, als u daar zin in hebt. Dank u. Prachtige meubelstukken. Solide. modern. Bij elkaar gezocht door een geraffineerde binnenhuisarchitect. Ik heb mijn huis zelf ingericht. Alle hulde. Dat eist wel enige kennis van zaken. En geld... Dezeuze meubels, foto van een aantrekkelijke vrouw, moderne schilderijen van hoge Chagall. Ah, als u dat iets zegt. Ik lees de veilingberichten in de krant altijd met de grootste aandacht. Zo weet ik dat de schilderijen van de kunstenaar Chagall op veilingen vorstelijke bedragen opbrengen. U bent wel op de hoogte. Ik doe mijn best. En ik vergis me niet dat ik in dit doek geen knappe kopie, maar een origineel vermoed... U vergist zich niet. Sprookjeslandschap. Heel erg Een man zit onder een laag afhangend dak. Hij duikt letterlijk onder dat dak in elkaar, en Zo laag is het. Maar hoog erboven rijdt een bok... op een bezem door een paarse lucht... tussen zon en vijf sterren. Een wereld waar alles op zijn kop staat. Zo is deze wereld... U bedoelt de wereld waarin wij allemaal leven? Ja. Ik weet dat menigene onze oude moeder aarde zo bekijkt. Ikzelf deel die mening niet. Maar het antwoord daarop zal me vrees ik te vervoeren. U bent niet gestuurd door mijn oude vriend Rekker. Ach, u kent hem niet eens. Waarschijnlijk hoort u vandaag voor het eerst zijn naam. Alle respect voor uw opmerkingsgave. Dat brengt mijn beroep mee. Niet alle mensen van uw beroep zouden dat zo vlug door hebben. Ik heb dus gelijk. Tegenspreken heeft toch geen zin. En ik, ik ben ook liever eerlijk. Ja. Wat wilt u dan? Tja. Wie bent u? Bewonderaar. Waarvan? Uw talenten, uw succes, uw invloed. Komt u daarvoor hier? Dat vind ik reden genoeg. Waarom nu juist tot deze tijd? U bent iemand die een druk leven heeft. Succes zoals bekend is een zware last die veel tijd en moeite opeist. Ik had natuurlijk naar uw bureau kunnen komen. Inderdaad. Zeen in u slopende discussies met een eigen gerijde secretaresse. Misschien zou ze me werkelijk hebben binnengelaten. Maar dan twaalf, laten we zeggen vijftien nietzeggende algemeenheden... tussen twee belangrijke besprekingen door... en dan zou die eigen gerijde secretaresse me er weer uitgegooid hebben... Ja, dat klopt. Had ik natuurlijk kunnen doen. Maar dat wilde ik niet. Nee, ik, ik voelde meer voor een, een luchtig, aangenaam gesprek, ver verwijderd van het drukke zakengedoe. Wanneer had ik dat beter kunnen krijgen dan nu? Nee. Hoe wist u dat ik hier was? Ik stond voor uw huis. Hm? Ja. Dit is een luxueuze, smaakvolle villa. Waar de beste kamers liggen is gemakkelijk uit te maken. Op de eerste verdieping, op het zuiden. Half naar de straat gekeerd en half naar de tuin. Die ramen waren verlicht. Ik concludeer u moest thuis zijn. U neemt scherp Ook ik doe mijn best in alle bescheidenheid. U begint me te interesseren. Wilt u nog een glas whisky? Een beetje, alsjeblieft. Nog een heel klein slokje damp boven de hei van de hoogvlakte met ijzeren herfstmist. Dank u. Als u niet van rekker komt, kan de bode nog onderweg zijn. Ik ga rekker opbellen. Hey. Het toestel werkt niet. Vreemd. Er zal een monteur bij moeten komen. Hoe laat hebt u? Precies kwart over tien. Het is wat. Waarover? Over wat u wilt. Zoals u hoort, ik wacht nog op iemand. Die foto die daar aan de muur hangt, dat is toch Anna Wenningke? Die beroemde tv-zangeres. Ja. Aan mijn lieve vriend, in gelukkige herinnering aan de première en in hoopvolle verwachting van de reprise. Seneert, u zich vooral niet? ...en is waardig zo'n opdracht van zo'n aantrekkelijke vrouw. Zo... ...zoals bekend is... ...bent u niet echtelijk gebonden? Gescheiden. Ik probeer me namelijk voor te stellen... ...hoe het er in die vriendenkring van u toegaat. Losse verbintenissen van mens tot mens... ...kunstenaressen, denkers... ...iedereen verstaat de kunst van een prikkelende conversatie. Min of meer. Alles adem, durf, gewaagdheid, ongewoonheid. Zou ik zeggen, gevaar. Dat is niet ieders leven. Ook zou ik me beklemd voelen in de al te nauwe omgang met zulke mensen. Helemaal in de geest van die liedjes die Erna Wenneke pleegt te zingen. Geestig, perfect gebracht, maar vriezelig. De nasmaak is wrang. Tja, <tien>, wat bedoelt u? U hebt al heel wat gepraat, graag de bezoeker. Veel meer dan ik. Je hebt het een en ander over mij gezegd, maar veel meer over uzelf. Over goedkope rode wijn, platen van Henry Kalman. Hoe komt het dat u geen hogere eisen stelt? Betere wijn, ook nog platen van Leaar, Stravinsky? Mijn inkomsten zijn bescheiden. Hoe komt dat? Mijn inkomen ligt vast in salarisklasse. Voor bijverdiensten heb ik geen aanleg. Wat doet u dan? Ik ben een bescheiden ambtenaar. In welke dienst? ...van het gerecht. Bent u misschien zelfs... officier van justitie? Inderdaad heb ik het recht... ...die titel te voeren. Kijk nou. Mijn telefoon. Nog altijd gestuurd. Vindt u dat niet vreemd... ...meneer de officier van justitie? Ach... Stille straat. Ik heb mijn huis, een kostbare villa, zoals u zegt, hier al uit te bouwen om ongesteurd te blijven. Twee minuten geleden ontdek ik er staat een wagen voor het huis, een grote zwarte limousine met gedoofde lichten. Er staat een man tegenaan te wachten in een zwarte glimmende regenjas. Kijkt koukleumend naar mijn voordeur. U, meneer de officier, bent toch met deze wagen aankomen zetten samen met die heren in een zwarte glimmende regenjas? Zeker. Wilt u dat niet eens uitleggen? Ik. Uh, neem me niet kwalijk, maar die dictafoon werkt niet. Wel, wel. Ja, ik heb er straks het bandje uitgehaald. Sta ik soms onder bewaking. Met uw welnemen, meneer, zal ik u de zaak uitleggen. Ik moest er natuurlijk op rekenen dat u de werkelijke reden waarom ik hier ben voortijdig zou achterhalen. Welke reden? Eerst nog even dit. Ik moest er rekening mee houden, zeg ik. Daarom heb ik het maar gewaagd om het op deze manier te doen. Ik ben bij u binnengekomen als mens. Ik wilde dat u mij als mens zag. Met een kleine plezier en alledaagse dingen. Maar ik stond wel juist op het punt van mijn privézaken... ...onopvallend over te gaan op de eigenlijke kwestie. En wat is dat dan? Komt u er eindelijk eens mee voor de dag aanstonds. U bent me met de ontdekking van de wagen en van de kleur en de heer in de regenjas voor geweest. Dat spijt me. Ik had de wagen een paar meter verder moeten laten rijden en de man wat beter moeten opstellen. Wat heb ik daarmee te maken? Wat wilt u van me? U arresteren. Mij? Ja. Bevel tot arrestatie? In mijn binnenzak. Door wie ondertekend? Een bevoegde rechter. U kunt mij niet zelf arresteren. Dat is werk van de politie. De man in die zwarte regenjas is van de politie. Mijn telefoon. Door de politie geblokkeerd. Waarom deed u zo weinig verbaasd... toen ik u hield voor een bode van mijn oude vriend Rekker? Ik had gehoord dat u een bode verwachtte. Wat is er met Rekker? Hij zit vast. Sinds wanneer? Sinds het begin van de avond. En de bode? Onderschept. Aangehouden. Alle bescheiden in beslag genomen. En nu? Ik dus. Ja. Op welke beschuldiging? Ja. De bijzonderheden hoort u morgen vroeg van de rechter. Ben ik een misdadiger? Heb ik een misdaad begaan? Tegen de staat. Tegen de staat? Volgens het arrestatiebevel. Nou, dan maar voor de dag met het kleine koffertje. Diana, tanteborst, schergerij, washandje, verschoning, een niet-politieke ontspanningsroman. Ik zal het meisje bellen. En ik zal nadenken over mijn tegenmaatregelen. Hoe kan ik mijn advocaat bereiken? Mag ik u verzoeken waar de heer nog een moment te blijven zitten... en de arrestatie nog niet als onvermijdelijk te beschouwen? Beschouwt u me nog een paar minuten langer als mens? Goed. Zoals uit uw gedrag valt op te maken, heeft de arrestatie u verrast. Inderdaad. U bent zich van geen misdaad bewust. U voelt zich totaal onschuldig. Ja, wat ik u nu zeg, zou ik u desnoods ook na de arrestatie kunnen zeggen. Ik benadruk desnoods en voeg er aan toe slechts ten dele. Daar komt nog bij, mijn kantoor is armelijk vreugdeloos, ademt beklemming. Ik zou u nog graag korte tijd in uw vertrouwde omgeving laten om uw besluit daardoor te vergemakkelijken. Ook ik zelf zou nog graag een tijdje van deze verrukkelijke woning willen genieten. Over wat voor besluit hebt u het? U bent, meneer, om bij het bekende te beginnen, journalist. Ja. U hebt als jongeman een gedegen, veelomvattende opleiding gemaakt. Rechten, geschiedenis talen. U haalde de dokterstitel, u hebt zich daarna met de dynamiek jonge mensen eigen, bovendien met een beetje geld achter u, naar ik vermoed, toegelegd op het stichten van een eigen krant. Ja. U had vuur, talent, geluk, uw krant slaagde. Van jaar op jaar ging men meer op u letten. Het getal van uw lezers groeide, het getal adverteerders schoten in. Klopt. De medewerkers werden talrijker, beter. De stijgende roem van uw krant trok als een magneet de goede schrijvers aan. De best. Zo ongeveer, ja. Het ene geluk kwam om zo te zeggen bovenop het andere. Van elk nummer van uw krant dat verkocht werd... gingen procenten in uw persoonlijk bezit en groeiden daaraan. Het verdiende geld lag los in uw hand. U bouwde deze dure villa voor uzelf. Er kwamen schilderijen in van de grote schilder Chagall. U reed in dure auto's die u na drie maanden weer wegdeed. U had er nooit minder dan twee tegelijk in uw garage. Uitstekende wagens ja. U trouwde met een veel eisende mooie vrouw... en u liet u weer van haar scheiden toen ze u ging vervelen. U schiep een gezelschap om u heen van ongewone mensen. Begaafde dichters, aantrekkelijke kunstenaressen... Goed, goed, goed, goed, maar... U verwaarloosde toch uw dagelijkse plichten niet. Uw artikelen geschreven in een gedurfde taal... verschenen van tijd tot tijd in de kolommen van uw blad... wekte bewondering van kenners en opmerkzaamheid van het publiek. Best... Bij dit alles, als ik het zo zeggen mag, leidde u uw publiek niet met uw krant... ...maar u plaagde het eerder. Die grappenmakerij was juist uw truc, uw persoonlijke nood. De leidende mannen van ons land, maar evengoed de kleine, bijna naamloze figuren... ...zagen zich bij u vermuild met naam en foto. Aan de hemel van de publiciteit gingen een aantal sterren op alleen door uw beschrijving. Menige sterren verbleekte weer plotseling. Iedereen streefde ernaar zich in uw krant terug te vinden... Beefde van geluk als hij geprezen werd, zitterde als hij bespot werd. Nieuwsgierigheid, leedvermaak en angst waren de motieven van uw clientele. U verspreide onzekerheid. U was, in één woord, een macht. Ik ben een macht. U was het. Tot vanavond. Goed dan. Zo schiep u zich meer vijanden dan vrienden. En zo bestaat in feite de opvatting dat u in opdracht van een vreemde mogendheid handelde. Onzin. Die opvatting bestaat. Is veel verbreid. Berust op tal van argumenten. En wordt door vooraanstaande figuren onderschreven. Mensen die ik ergens ooit belachelijk heb gemaakt. Maar uw motieven sympathiseert u niet werkelijk met een vreemde mogend. Klets. Waar gelooft u dan aan? Aan welke orde? Aan die van ons. Zoals die is, maar natuurlijk. Ik geloof u. Maar velen geloven het niet. U moet die velen overtuigen. U moet zich positief uitspreken voor onze orde. Dat heb ik altijd gedaan. Doet u het dan uitdrukkelijker, uitvoeriger, zonder spottende toevoegsels? Is dat een voorstel? Ja. Wat levert dat op? Een paar dagen hechtenis maar, dan wordt u vrijgelaten. In uw cel zal u alle gemakken hebben. Contacten met de buitenwereld, vrije tijd om uw bekentenis te formuleren... een garantietermijn, een kleine borgsom... en u ademt weer de milde lucht van de vrijheid. En het proces? Zou verlopen in de papiermolen van de justitie. Zou al spoedig door het publiek worden vergeten. Wat gebeurt er als ik weiger? Een openbaar proces. Kan ik winnen? Lijkt me niet waarschijnlijk. Legt u dat eens uit? De bronnen van uw krantenberichten zijn troebel... ...nemen we alleen maar uw geachte vriend Wekker. Een correspondent van uw blad. Heeft hij niet heel wat mensen omgekocht? Misschien niet van mijn geld. Heeft hij geen inzage in geheime documenten gehad? De gegevens die hij aan zijn bode heeft meegegeven... ...zijn in hoge mate dubieus. Een misdrijf tegen de staat... ...zou al heel gauw worden uitgebast zijn... ...door een jaloerse concurrentie. Het vonnis zou zijn... ...een jarenlange gevangenisstraf... geëist door de officier... ...bekrachtigd door strenge rechters... Het klimaat in gevangenissen is afschuwelijk. U zou er als uitgebloeid mens weer uitkomen. Gebroken, misschien zelfs gebrekkig. Op de achtergrond de dood. Wie heeft dat voorstel uitgedacht? Ik. Alleen? Ja. Hebt u dan invloed? Nauwelijks. Wat garandeert mij dat dit voorstel ook wordt opgevolgd? De wensdroom van invloedrijke functionaris. Hoe weet u dat? Van hier en daar en overal. De algemene stemming in het justitieapparaat. Opgevangen gesprekken in de wandelgangen. Allemaal geen garantie. Een bekeerd bondgenoot is nuttiger dan een gevangen tegenstander. Kwestie van logica. Hmm... Misschien ziet u nu in hoe verstandig het van mij was naar u toe te komen. Als ik de agent in zijn zwarte regenjas had meegebracht, dan zou u nu al officieel gearresteerd zijn. Maar op deze manier hebt u me van tevoren leren kennen als iemand die gevoel heeft. Ook het ontbreken van het bandje in uw dicteerapparaat maakte mij het uitspreken van mijn voorstel gemakkelijker. Als u het had opgenomen, dan had u het tegen mij kunnen aanvoeren. En zo spreken we nog altijd in de vertrouwde atmosfeer van mens tot mens. De aura van de humaniteit zweeft om ons heen. Ik moet er nog bij zeggen dat uw oude vriend Rekker... met zijn bode tegelijk met u in vrijheid gesteld zullen worden. Hmm. Als ik uw aanbod aanneem... zou ik mijn persoonlijke nood, mijn truc, zoals u zegt, moeten opgeven? Dat zou natuurlijk moeten... Dan zou mijn krant kleurloos en slap worden. Een doodgewoon blaadje in de saaie wereld van het krantenwezen. Ik zou erop achteruit gaan. Hebt u het nog niet ver genoeg gebracht? Dat is de achtste. Hoezo? Dat is het achtste glas whisky dat u inschenkt, zolang ik hier ben. En? U drinkt. Zeker. Een beetje. U drinkt veel. Kan het niet zijn dat u het aroma van dit onvergelijkelijke graansad nauwelijks meer proeft? De damp van de verre moerassen in de hooglanden, de ijzige mist in de late herfst. U zou ook de goedkope borrel van eenvoudige mensen kunnen drinken, je neven branden wijn. Het gaat u alleen om de werking van de alcohol. En? U gaat eraan te gronden. U bent eraan verslaafd. Waarom? U hebt zich laten scheiden van uw vrouw. En u zoekt pikante liefdesontmoetingen zonder bindingen natuurlijk nog jong en energiek omgeven door luxe en praal... ...bent u innerlijk toch vreugdeloos, afgeleefd, eenzaam en wars van uw eigen welvaart. Het kan zijn. Uw aanhoudende vijandschap tegen alles heeft u leeggebrand. De boosaardigheid van uw artikelen heeft uw eigen ziel uitgehold. Waarom zegt u dat? Om u te overtuigen dat uw is, u goed zal doen. U zult weer opbloeien in de warme omarming van de gemeenschap... ...met wie u dan op gelijke voet staat... U hebt zelf gezegd dat onze orde die van u is. Past u zichzelf er dan bij aan? U bent er psychisch al lang rijp voor. U hebt het hard nodig. Zo niet. Nou? Dan volgt op uw geestelijke dood ook weldra uw lijfelijke dood. Gevolg van jarenlange tuchthuisstraf. Hmm. Om het nog één keer aan de hand van dit voorbeeld te zeggen. Dit schilderij van Chagall. Zonder twijfel is het stoutmoedig als een bok te rijden door een paarse lucht. Mekkerend, lachend, boven alles verheven. Maar het voertuig, een bezemstel is breekbaar en kan gemakkelijk omlaag tuimelen. Ook moet het in een paarse lucht heel ongezellig zijn. Hoeveel aangenamer is het te zitten onder een beschermend warm dak? Mooi. Blijven we bij dat schilderij van Chagall... Waarom? Laat de man onder het dak de bok niet zijn gang gaan. Dat beest steurt hem. Waarom moet die bok dan door de lucht vliegen? Omdat hij geen andere keus heeft. In de wereld van dit schilderij staat alles op zijn kop. Zoals u al zei. En wie is er de schuld van? Dat weet ik niet. Ik wel. Zo? Ja. Ik moet u overigens uit de droom helpen, meneer Officier. In hoeverre? Ik drink niet omdat ik aan alcohol verslaafd ben, maar omdat hij mij smaakt. Die smaakt me uitstekend. Ik drink zeker geducht, maar toch nooit meer dan mijn geest kan hebben. Ik kan op elke tijd Schotse whisky onderscheiden van Geneve of Brandewijn. Voor de rest is mijn ziel niet uitgehold, maar levendig en heel humoristisch. Wel, wel. Van mijn vrouw heb ik me niet laten scheiden... ...omdat ik de voorkeur gaf aan de pikante liefdeservaringen zonder bindingen. Maar omdat mijn vrouw een domme gans was... ...die me bovendien op het met een... Gewoonweg stom sujet. Dat wist ik niet. Dan weet u het nu. Hm? En laten we het nu eens over u hebben. Want u was, toen u hier binnenkwam, zo uitzonderlijk spraakzaam... ook over uzelf. Misschien mijn fout. Ja, maar begaan, meneer de officier, Begaan. U hebt meermalen met nadruk gezegd dat u mij bewondert. Dat is ook zo. Maar dat is het toch niet alleen... Wat mankeert er dan nog aan? Er is misschien nog een ander gevoel... ...naast bewondering. En? U bent mijn of zie je... ...toch ouder dan ik. 47. Bent u 10 jaar ouder dan ik? U kwam dus vanavond mijn huis in... ...keek om u heen. Hmm, een dure villa, zegt u. Dure schilderijen van Fagal. Zoiets ziet u niet dikwijls... U moest wachten, u had niets te doen. U bekeek een paar dingen. U betastte ze. Allemaal solide, zegt u. Uitgezocht, duur. U was nog niet klaar met uw taxatie toen ik binnenkwam. Daarom vroeg u meur of u nog eens mocht ontkijken. Wat voelde u toen? Nou? Afgunst. Een beetje. Afgunst op wat u zelf niet hebt. Op al wat u moest aanzien bij iemand die niet alleen jonger is dan u zelf, maar ook nog tamelijk dubieus. Uh, nou, uh, het is natuurlijk moeilijk je eigen gevoelens precies onder woorden te brengen. Maar... Uh, ik zou zeggen dat afgunst niet ver van bewondering af ligt. Een uh, soort egoïstische broeder ervan. <laughs> dat is heel aardig gezegd. Maar met afgunst en bewondering zijn al uw gevoelens nog niet omschreven. Dacht u? Ja. Want u kwam hier niet alleen als mijn afgunstige bewonderaar, maar ook als officier van justitie. U wilde degene die u bewonderde ook laten arresteren. Ik kwam als mens. Eerst en vooral kwam ik als mens. De mens in mij bewondert u. De officier moet u laten arresteren. Dat zijn zo van die afschuwelijke conflicten waar een mens onder gebukt gaat. Ik veronderstel dat u als officier van justitie de nodige ervaring hebt. Ja. U bent gewend met allerlei mensen om te gaan, verdacht of onschuldig. Zeker. De mensen zijn bang voor u. Nu en dan. Wie zijn dat dan bang? Ja, wat zal ik zeggen? Ik zou zeggen, de schuldigen zijn bang. Ja. De onschuldigen minder. Zeker. Wie vrij is van schuld, heeft geen reden tot angst. Dat is zo. Niet voor u en niet voor een ander. Welke ander? Voor mij, bijvoorbeeld. Allicht niet. straks beste vriend, beschreef u me in slechts enkele, maar beeldende zinnen, uw privéleven. Ja? U woont in een eigen huis? Nee, volstrekt niet. Ik zou zeggen een driekamerwoning uit de middenklasse. De vier kamers, vier. Zo is het inkomen van een officier nu ook weer niet. Hebt u kinderen? Twee. Eigen auto? Klein wagentje. Afbetaald, natuurlijk. Allicht. <clears throat> Daarmee trekt u er zondags op uit, neem ik aan, met uw gezin. U gaat waarschijnlijk aan een of ander stil ven zitten met boterhammen, eigen gebakken koekjes. Ja, min of meer. En s'avonds, na een moeizame dag, als de anderen naar bed zijn, dan gunt u zich een slok goedkope lampwijn bij de muziek van op de platen. Zoals ik zei. Maar waarom doet u dat alleen? Omdat de anderen doorgaans vlug moe zijn van het jachtige leven. Uw vrouw ook, vooral zij. Vroeger zeker bijzonder aantrekkelijk en bloeiend. Nu misschien al een beetje verwelkt. En nog ziekelijk bovendien. Betreurenswaardig. Maar onderwijl koestert u zich toch in de gemoedelijke behagelijkheid van een gezeten burgerlijk leven? Met heel mijn bescheiden overgave. Ik heb u daar straks even geobserveerd. Wanneer? Toen u naar de foto keek van mijn vriendin de tv-ster. U was helemaal boven van de implicaties van haar opdracht aan mij. Zo. Waarom bent u zo verzot op de muziek van Emmerich Kalman, Dollar Prinses, Charles Fierstein? Dat riekt naar vertier en dans, of niet soms? Ja, wel een beetje. Je wilt wel eens wat ontspanning. Met. Zo is het. Staat u niet ook wel eens onder de lokkende neonreclames van bepaalde nachtlokalen? Zoals. Waar die verleidelijke foto's hangen van striptease, danseressen? Oh nee. Klopt in uw borst niet het springlevende hart van een echte losbol? Nooit. Hmm. Wat, wat kijkt u mij aan? Ik observeer u. Ja, en? Hebt u daar nou? Nee. Waar? Aan uw hals? Wat bedoelt u? Ja, uw hand weet wel wat ik bedoel. Ik weet nog altijd van iets. U hebt daar een vlekje. Wat voor een? Lichtrood. Vreemd. Waar komt dat van? Misschien een beetje geschaafd bij het scheren van Mark. Daar lijkt het niet op. Nee? Er omheen staan afdrukken van tanden. Bovendien flauwe spuren van lippenstift, zoals wel eens schertsend gezegd wordt, een venusmerk. Niet mogelijk. Ik vraag u nogmaals, waar komt dat vandaan? Uh, misschien van de tedere afscheidskus van mijn lieve vrouw? Zoveel hartstocht bij een zogenaamd verwelkte en ziekelijke vrouw. Vreemd misschien, maar toch is het zo. Een lippenstift zo vroeg op de dag. Ook dat komt nu en dan voor. Maar de vlek is jonger. Hoezo? Waar de tanden staan afgedrukt, is het rood nog niet aan het blauw worden. Ah, ik zou zeggen de vlek is twee, hoogstens drie uur oud. Vreemd? Die is niet van uw vrouw. Niet? U hebt een vriendin, mijn beste. Ik stel me voor een klein, appetijtelijk en bijzonder duur vrouwtje. U bent dus toch een losbal. Als dat eens bekend werd. Nee. En zo hebben we dan naast bewondering en afgunst uw derde gevoel. Angst. Waarvoor? Dat u op zekere dag in mijn krant te lezen krijgt. predikend officier van justitie leidt smerig dubbeleven. Misschien zouden we er een foto bij zetten. U arresteert me en de angst is weg. Oh. Dat Venusmerk was overigens maar een trucje van me. Hoezo? U hebt er geen. tenminste niet aan uw hals. Nee? Nee. U bent genadeloos. En nog niet uitgepraat. Nog altijd ontbreekt de eigenlijke reden voor uw voorstel. Ik hou vol gewoon menselijkheid. Nee, u hebt opdracht gekregen mij de oorzaak van uw voortdurende angst uit de weg te ruimen. Dat was prettig. U bewondert mijn succes. U bent afgunstig op mijn weelde. Toen kwam de gedachte bij u op mij dit voorstel te doen. De ongewenste criticus capituleert. En dat zou uw werk zijn. Daarmee was de weg vrij voor een steile carrière. U zou achterna gelopen worden, kandidaat voor partij en parlement, regeringsgevolmachtigde, wie weet, misschien zelfs staatssecretaris. Eindelijk zou dan ook uw succes hebben en invloed. Uw macht zou groeien, uw ondeugden zouden kunnen opbloeien, er zouden nieuwe bekoringen komen, afpersers zouden om u heen zwermen, kansen op corruptie zouden zich aanbieden en snel worden aangegrepen. Hoe kunt u dat weten? Omdat ik het meemaak. Waar? Bij ons, aan de top van het land. Dezelfde carrière is dezelfde ontwikkeling. Daar ben ik niet zo vertrouwd mee. Dat geloof ik niet. En waarom? U hoort er immers bij. Waarbij? Bij het apparaat dat door die machthebbers wordt geleid. Maar alleen op een bescheiden plaats. Als klein radertje in een grote machine. Dus u hebt chefs. Bij de Vlid. U bent van hen afhankelijk. U voor zover het om dienstzaken gaat. Dienst? Dat is een rekbaar woord. Niet bij ambtenaren die hun plicht met een nauwgezet geweten vervullen. Zoals u. Zoals ik. Wat schrijft de dienst dan voor... Bij het behandelen van misdrijven tegen de staat. Van alles. Maar in ieder geval onverbiddelijke strengheid. Soms wel, soms niet. Ik heb ook rechten gestudeerd, best of zeer. Goed dan, ja. Maar u stelt me de mogelijkheid open dat ik binnen enkele dagen weer vrijkom. En dat de procedure en het radenwerk van de justitie verdwijnt. Een privévoorstel. Natuurlijk niet. Jawel. U had het over de wensdroom van hooggeplaatste heren u sprak over een algemene stemming in het justitiële apparaat, over opgevangen gesprekken. Ik wil dat al zeggen. Wat bedoelt u? Een mens kan zich vergissen, een vluchtige indruk kan bedriegen. Dus u handelt hier op uw eigen risico. Dat bezweer ik. En als uw superieuren het met uw handelen niet eens zijn, dan moet ik de consequenties aanvaarden. U liegt? Nee. Voor zo'n eigenmachtig optreden bent u te laf. U zou het zich ook niet kunnen permitteren. Waarom niet? Ten slotte hebt u een gezin. En. Een dure vriendin. Wat wilt u? De waarheid. Waarover? Was het niet eenvoudig zo dat uw superieuren u terzijde namen en u een wenk gaven? Wat voor een wenk? Om mij dit voorstel te doen. Wat voor redenen zouden mijn superieuren daartoe hebben? Angst. Voor wie? Voor mij. Maar die hebben immers geen vriendinnetjes. Ze hebben misschien nog een erger verleden. En dat weet ik dan. Ik druk het af en hun carrière zijn naar de maan. Maar waarom zou ik zo'n stille wenk opgevolgd hebben? Nogmaals, omdat u een dure vriendin hebt. En dat weten uw superieuren. Als dat allemaal zo was, dan zou de arrestatie op zich dat toch wel verhinderd hebben. De krant ligt plat en de oorzaak van de angst is weggenomen. Maar een bekeerde bondgenoot is nuttiger dan een gevangen tegenstander. Zuiver een kwestie van logica, hebt u zelf gezegd. Nou, wie zwijgt, stem toe. Negende. De tiende. Laten we dat er maar buiten houden. Ik hoop dat u me niet helemaal veracht. Ik ben een mens met een gezin dat ik weliswaar bij tijden verwaarloos... maar ik moet er toch voor zorgen. Gelooft u alstublieft ook dat ik u bewonder? Als mens, dat, dat meen ik eerlijk. Zo. Ja. Uit al uw woorden meen ik te moeten afleiden dat u mijn voorstel afwijst. Precies. Schrikt ook de gevangenis, straf u niet af? Nee. Ik zal dus moeten zwichten voor uw besluit. Inderdaad. Dan, dan zou ik nu de politiebeamte moeten roepen die zeker al ongeduldig geworden is. Ik zou u moeten laten arresteren. Doet u het maar. Bent u klaar? Ja. Nog eerst een bodemje whisky als ik wacht. Doet u maar of u thuis bent. Dank u. Gaat u ervan door? Wat zegt u? Pak uw tas, uw jas, uw chequeboek, uw belangrijkste documenten... en maak dat u wegkomt. Waarheen? Buitenland. Wat moet ik daar? Uw leven redden, uw kracht en uw begaafdheden. Misschien kunt u daar doorgaan met uw klant... of een nieuwe beginnen zonder waarbij gehinderd te worden. Dan zult u me laten uitleveren. Nee, dat zal ik niet doen. De justitie zal het doen. Of de regering. Er zijn landen waar dat niet gebeurt. Niet. Waarom niet? Het huis waar u de politie bewaakt, is er geen achteruitgang? Jawel. Gebruikt u die dan, daar staat niemand. Oh nee, ik heb de agent opdracht gegeven alleen de voorkant te bewaken. Hmm. En u dan? Hoe bedoelt u? U verzuimt uw plicht. U verliest daardoor misschien zelfs uw positie. Dat doe ik graag voor u. Dat geloof ik niet. En dan zijn er nog uitvluchten. Welk? Hè? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb op u zitten wachten... maar u kwam niet, ofschoon u dit hier hebt achtergelaten. Teleurgesteld ga ik dan weer weg. Het opsporingsapparaat werkt maar traag, onderwijl zit u over de grens. Drinkt u nog een whisky mee? Ja. Misschien maar beter van niet. Zoals u, u wilt. wilt. Oh. Hebt u een besluit genomen... Ja. Mag ik vragen welk? Uw aanbod heeft veel aantrekkelijks. Vindt u niet? Waarom doet u het eigenlijk? Zuiver uit menselijkheid deze keer, werkelijk. Zo? Ja. Ziet u, een vlucht is bijna even erg als een schriftelijke verklaring. Dat ze op een capitulatie neerkomen, schuldbekend is. Maar ik voel me volstrekt niet schuldig. Goed. U hebt een paar keer gezegd dat mijn krant succes heeft. Zeker. Als oorzaker van dit succes noemde u nieuwsgierigheid, leedvermaak en angst. Ja. Nu geloof ik dat nieuwsgierigheid, leedvermaak en angst alleen het hem toch niet doen. Maar? Sympathie. Waarvoor? Mijn stijl, mijn persoonlijke nood, mijn opvattingen. Bent u daar zo zeker van? Dat maak ik elke dag mee. Hoe dat vol brieven met instemming. Publiciteitsenquêtes. Mensen gewoon op straat die ik niet ken komen naar me toe om de hand te schudden. Juist, ja. En verder? Als u me nu laat arresteren, wordt dat bekend. Het publiek van mijn krant zal dan tekeer gaan. En omdat ik een succesvolle krant heb, heb ik een groot publiek en dus gaat het heel hard tekeer. De mensen zullen bang worden dat het hen op zekere dag net zo zal vergaan als mij... ...wiens krant ze lezen en goed vinden. Dan komen er brieven. ...worden boze protesten uitgebracht. Vergaderingen, demonstraties... ...dat blijft niet zonder gevolgen. Dan zal het apparaat zenuwachtig worden... ...en nog meer fouten begaan... ...gedwongen bekentenissen afleggen... ...zonder bokken zoeken... ...en dan beginnen zetels van ambtenaren te wankelen. Oh, zeker beste vriend, en die van u ook. O, oh, god. Hebt u daar nooit aan gedacht, een beetje? Juist. En daarom dat genadige aanbod van vluchten. Kijk... Zo is die menselijkheid van u altijd. Zuivere berekening en verhulling van de angst. Maar ik vlucht niet. Arresteert u mij mij? Een vonnis van vele jaren gevangenis. Thuis. Daar ben ik op voorbereid. Ik smeek u. Dwingt u me niet mijn opdracht uit te voeren? U smeekt te vergeefs. Gaat u de grens over? Ik smeek u. Bespaar mij het doen van mijn plicht. Heeft geen zin. Wat moet dat? Zult u wel merken... Pak even het kleine reiskoffertje in, wil je? Goed, meneer. En breng ook mijn overjas en de garderobe van meneer hier. Direct meneer. Uw besluit staat dus vast. Ja. Goed, dan maar het pistool. Wat moet dat? U vlucht onmiddellijk of u schrijft een bekentenis. Wat moet dat stijzel daarbij? Ik schiet u dood als u het niet doet. Wat hebt u eraan als ik dood ben? Dan is de oorzaak van mijn angst weg. En hoe wilt u zich daar dan uitredden? Gebruik van vuurwapen bij poging tot vluchten. Het meisje zal getuigen dat ik niet wilde vluchten. Dan schiet ik haar ook dood. Dat krijgt u helemaal niet rechtgepraat. Dan vlucht ik zelf. Ik breek uit de burgerlijke samenleving. Word anarchist. Geniet het chaotische leven met volle teugen. Daarvoor hoeft u mij niet eerst dood te schieten. Overigens geef ik u niet veel kans om te vluchten. Ik vlucht langs de achteruitgang. U zult door uw eigen politieagent worden aangehouden. Kan me niet meer schelen. U ruïneert me toch. Altijd nog beter dan levenslang. Denkt u aan uw ziekelijke vrouw en aan uw twee kinderen? Oh. Niet waar? Goed. Ik zal mijn justitiezetel verdedigen. Ik heb geen andere mogelijkheid meer. Dit is de laatste keer dat ik mens ben geweest... In het vervolg zal ik uw gelijke nog meer hapen. U hebt het over de macht van het protesterende publiek. Goed, ook het justitieel apparaat is een macht. En ik zal alles doen om dat sterker te maken. We zullen wel eens zien wie van beide het sterkste is. Ja, dat zullen we eens zien. U koffie. Hierbij verklaar ik dat u zich onder arrest bevindt. Ah. <laughs> Bezoek rond 10 uur. U heeft geluisterd naar een spel van Rolf Schneider dat vertaald werd door Gerard van Kalmthout? Een bezoeker was Paul van der Leck, de bezochte Frans Somers. een man Tom van Beek en een dienstmeisje Gerry Mantel. Dit luisterspel werd geregisseerd door Leon Povel.